De politie in Scheveningen heeft gisteravond een inval gedaan bij Barbie's Bar. Het café van realityster Barbie en haar man Michael. Alle bezoekers van de bar zijn gecontroleerd op het bezit van drugs. Een man van 32 uit Den Haag is aangehouden op verdenking van het aanschaffen van een vuurwapen en de handel in verdovende middelen. Ooggetuigen melden aan Omroep West dat het zou gaan om de man van Barbie. De politie heeft dat niet bevestigd.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plach. Welkom terug bij Casaluna. Vannacht gaat het over de psychiatrie. Jim van Os, psychiater, is mijn uh, gast van vannacht. En dat heeft alles te maken met DSM-5. Die de komende dag uitkomt. Want dat is uh, het handboek voor de psychiatrie. Waar allerlei diagnoses instaan. En die, uh, en volgens mijn gast, ook te veel worden gehanteerd. In We zitten te veel in hokjes te stoppen. En dat kan leiden tot overbehandeling of... Juist verkeerde diagnoses. Eigenlijk zouden we moeten zeggen, Jim van ons. die namen die schrappen we gewoon helemaal... en we kijken gewoon puur naar... waar heeft iemand last van, wat zijn de klachten... en op basis daarvan gaan we kijken, hoe kunnen we iemand helpen. Kort gezegd, wat we voor één uur hebben, hebben besproken. Nou, het leidt tot een hoop vragen via uh, de telefoon, via uh, Twitter en mailtjes. U kunt mailen als u nog een vraag heeft naar kazaluna.ncrv.nl en twitteren kan met hashtag Casaluna. En als u belt, doe dat dan op 0800-1121. Uh, ik stel voor dat we gewoon snel gaan beginnen... want er zijn genoeg vragen die binnen zijn gekomen. Mark vraagt zich af of het denken over erfelijkheid... als oorzaak van de ziekte op zijn retour is... en of er nu meer ruimte is voor omgevingsfactoren. Of is dat iets wat u vooral zegt... maar waar de rest nog niet goed genoeg naar luistert? Dat kan natuurlijk ook. Ja, het korte antwoord is ja. Dus de, uh, de zogenaamde erfelijkheidsschattingen... van uh, psychische aandoeningen... dat wil zeggen hoeveel genetische invloed er is... die lagen vroeger bijvoorbeeld voor autisme in de orde van 90%. Procent. En onlangs zijn die teruggebracht op basis van nieuw onderzoek tot 30%. Procent. Dus... Uh, uh, de, de, de, het belang van de genetische invloed is er natuurlijk nog wel... maar het is afgenomen en er is veel meer aandacht nu... voor omgevingsfactoren, maar ja, ja. vooral ook... De wisselwerking tussen genen en omgeving. Dat is waar het om gaat, tussen aanleg en omgeving. Daar zit wisselwerking tussen. En die moet verder onderzocht worden. Want ik heb toevallig van de week een documentaire zitten kijken over autistische kinderen. En als je dan hoort dat kinderen vanaf anderhalf al die klachten gaan vertonen. denk ik, hoe kan omgeving dan al zo'n rol hebben gespeeld? Ja, maar de omgeving begint natuurlijk vanaf de eerste celdeling. En er is een hele belangrijke omgeving, onder andere de omgeving die we hebben als we in de baarmoeder zitten. Dat is ook een omgeving waar van alles kan gebeuren. En dat is bij autisme is dat uh, terug te voeren dat daar een belangrijk nou, de, deel zit, ja, of dus dat zou de, kunnen. De men vermoedt dat die uh, intrauterine omgeving ook een belangrijke rol speelt. Maar na, daarnaast natuurlijk ook genetische factoren. Ja, maar nog niet dan inderdaad uh, waar je woont en hoe je gevoed wordt in die eerste anderhalf jaar. Dat is dan in dit geval minder, neem ik aan als factor om uh, autisme te krijgen. Nee, nee, nee. Daarvan vermoedt men. Dus in, dus uh, ja, ook, op het op die de zwang... hele vroege ja. zwangerschap. Ja, en ook al de eerste anderhalf jaar kunnen er zeer belangrijke omgevingsinvloeden zijn. Ja. En dus 30 zou. Biologisch, maar zijn nog. Nou, 30 van de kwetsbaarheid is het dan. Oh, Oké. Okay. En... het ligt allemaal heel genuanceerd. Het ligt hè, heel genuanceerd. Ja, ja. Ja, ja, ja, nee. ja, Maar goed, daarom bent u ook onze gast en kunt u die ja. vragen beantwoorden. Dat is alleen maar fijn. Uh, iemand via Twitter vraagt zich af of uh, u wilt ingaan op de consequenties van uw visie voor dementie. We hebben het natuurlijk nu vooral over schizofrenie gehad, even. Ja. Nu het autisme zitten bij dementie. Ja, nou. Eigenlijk is dat een hele interessante discussie, want je hebt dus een vorm van dementie die uh, optreedt op jonge leeftijd en die wordt veroorzaakt door genetische factoren, die is goed in kaart gebracht en er is een latere vorm van dementie die optreedt op oudere leeftijd en het probleem is een beetje dat, uh, dat ze een eigen leven gaan leiden, dus die dementie op oudere leeftijd die is heel anders dan die op jongere leeftijd. Op Jongere leeftijd is echt heel ernstig, altijd uniform, verschrikkelijk. Op oudere leeftijd is het een heel variabel beeld. Net ja. zoals al die andere stoornissen. Want dat weet iedereen van. denk ik vanuit zijn eigen omgeving ook ja. wel. Ja, heel variabel en uh, heel ander beloop in de ene persoon en de andere persoon. En dat DSM-label van... Uh, zoals het nu gaat heten, uh, Major Neurocognitive Disorder. Ernstige neurocognitieve stoornis. Ziekte van Alzheimer, hè, vooral. Ja. Uh, dat label wordt nu heel erg gebruikt om mensen angst aan te jagen. Van elke vier uur komt er een nieuwe Nederlander bij met Alzheimer's. Het is verschrikkelijk, er is een tsunami van Alzheimer's aan te komen. Het wordt voorgesteld niet alsof het een hele variabele ziekte is... met een heel variabel beloop... waarvan we de oorzaken nog helemaal niet kennen. Het wordt voorgesteld... een beetje als de allereerstigste hersenziekte... die er ooit is. Zoals die optreedt bij jonge personen. En want dat bij jonge is hetzelfde... personen is het zo dat ze al heel snel in een vergevoerd ja, stadium zijn. Heel wat snel, de... vergevoerd stadium, heel ernstig. Duidelijke wils genetische factoren, wilsonbekwaam. Oudere leeftijd ligt dat veel genuanceerder. Ja. En uh, ik en anderen hebben groot, groot bezwaar tegen de, uh, zeg maar de, de angstaanjagend gebruik van de ziekte van Alzheimer. Uh, alsof het altijd heel ernstig is en verschrikkelijk is. Ja, ja. Uh, zoals er nu over gepraat wordt, onder andere in het kader van fondsenwerving. Neemt het aantal gevallen wel toe? Of ook niet eens? Het aantal oudere mensen neemt toe. En, dus? en daarmee neemt het aantal uh, uh, gevallen van cognitieve stoornissen ja. ook toe. Maar het moeten niet dat het percentage het toeneemt. Ja, niet dat percentage toeneemt. Nee. En er is een hele grote overlap... Uh, tussen normale veroudering en ook die cognitieve beelden... die we zien op oudere leeftijd. Wat bedoelt u? Ja. Dus een overlap tussen normale veroudering... Ja. en die beelden, die, die Alzheimer-achtige beelden. Die Namelijk op... iedereen die ouder wordt... heeft ja. een beetje ja, ook een van beetje. dat soort verschijnselen. En u? de een wat meer dan de ander. Uh, uh, dus we moeten niet de bevolking angst aan gaan jagen. En dat als je een beetje vergeetachtiger wordt... wat ik nu ben, vergeleken toen ik 16 was... om meteen naar een geheugenlijke niet te horen en allerlei dingen te laten bepalen... om vervolgens iets te constateren... waar niet erg veel aan te doen valt, overigens. Dus, dus waarom zo vroeg mogelijk weten... Hè, welk risico je ja. hebt en waarvoor het hebt als, als je er niks aan kunt doen? Ja. Nou kan het ook zijn, in de verlengde daarvan... Uh, wil ik een mailtje voorlezen um, van Anton. Die schrijft, de diagnose Asperger op latere leeftijd... was voor mij en mijn relatie een opluchting. Een label dus als mogelijkheid om dingen in je leven een plek te geven. Voor mijn vrouw om het met mij vol te houden. Hij zegt, ik begrijp alle twijfel en scepticis, deel die ook... maar ben dankbaar voor de hulp die het label voor mij heeft betekend. Dus het kan wel houvast geven. Ja, zeker. En dat geldt natuurlijk ook voor ja. het stempel Alzheimer ja. of dementie. Ja, zeker. Maar uh, het is, daar heb je natuurlijk helemaal geen label voor nodig. Als je aan mensen uitlegt, kijk, de, de psychologie van jouw partner zit zodanig in elkaar dat hij in die en die sociale situaties... gewoon moeite heeft om dat te begrijpen. Mm -hmm. En dat is iets wat eigenlijk uh, heel variabel bij mensen voorkomt in de bevolking. De een heeft het wat meer en de ander heeft het wat minder. En hè, zijn sociale cognitie, zoals we het dan noemen, met een ingewikkeld woord... is uh, anders dan andere mensen, dan ja. kan je dat ook heel goed uitleggen. En bovendien kan je dan bij ieder persoon individueel precies erop ingaan... wat precies dan de sterke en zwakke kanten zijn. Want ook binnen Asperger zijn er dramatische verschillen... tussen de ene en de ander. Er is niet één typische Asperger-patiënt. Dat is het probleem. Dus het label heeft geholpen. Maar ook zonder dat label had het heel goed kunnen helpen. Want bijvoorbeeld, stel je hoort stemmen, hè, dan helpt het helemaal niet als ik tegen iemand zeg... je hebt schizofrenie. Nee. Dan helpt het als ik zeg... je hebt, je hebt de kwetsbaarheid... Het is om, naar de buitenwereld st... toe misschien dat je kunt zeggen. Ja. Dat mensen dan meer begrip krijgen of zo. Ja. Van oh, diegene nee, heeft dat dus, of dat. Dus nogmaals, voor mij mag je best de hele psychiatrie samenvatten... met tien brede syndromen. Ja. Ja. En dan heb je ook woorden. Alleen die syndromen moeten dan zo breed zijn... dat daarbinnen altijd persoonlijke diagnostiek nodig is. Ja. En niet 400 verschillende hokjes. Uh, Jan Giesen, die heeft ook gemaild, is zelf klinisch psycholoog. Zegt, uh, de visie deel ik voorkomen. Het lijkt mij dat in ons steeds zakelijkere wereld het gevoel erbij inschiet. Mijn ervaring is, elke zogenaamde ziekte uit zich bij elk individu volstrekt anders. Wat u ook net zegt, hè? een persoonlijke diagnose lijkt me goed. Met labels wordt de eigenwaarde en eigenheid van het individu om zeep geholpen. Ben je het ja. daarmee eens? Nou, ik ben het helemaal mee eens. Ja, ik denk dat dat ook uh, is wat veel patiënten proberen te zeggen als ze de kans krijgen. En dan met name patiënten met, met labels als schizofrenie bijvoorbeeld. Hè, die hebben echt het gevoel dat er niet meer met hen wordt gepraat... maar met het zieke brein dat de hulpverlener achter hen ziet. En dat zij zelf er niet meer toe doen. Is het ook zo dat men vroeger uh, iemand kon zien als een uh, uniek... en uh, iemand met een oorspronkelijk brein... en dat die tegenwoordig uh, voor gek wordt verklaard... en buiten de maatschappij wordt gezet omdat die afwijkt... Ja, dus, dus kijk, uh, als je zegt van is er, is er minder ruimte voor deviantie, afwijkendheid, dan ja. is het antwoord ja, ja. zeker. Ja. En dat heeft mm -hmm. ook met dat labelen. Heeft ook met het label te maken. Ja, ja. Aan de andere kant zie je dan ook weer wat Ellen Francis ook beschrijft... dat het op het laatst dan weer hip wordt om een label te krijgen. Ja, dat twitterde iemand ook van... het is wel heel bijzonder om normaal te zijn en geen label te hebben tegenwoordig. Ja. Daar, ja. Maar dat mm -hmm. zou heel ernstig zijn als we die kant op gaan, toch? Ja, ik ja. wel. Dus ik denk dat we een beetje ruimer in onze opvattingen moeten worden wat dat betreft. Wanneer is iemand hersteld? Ja, dus dat is een hele goede vraag. En, en uh, wat bijvoorbeeld Wilma Boeving zegt... Hè, dat is een ervaringsdeskundige... iemand die zelf eindeloos met schizofrenie gediagnosticeerd is geweest... die heeft gezegd, en dat is belangrijk, denk ik... ik was hersteld toen ik me realiseerde... dat de symptomen die ik had en alles wat me overkomen is... dat, dat, dat daar een verhaal achter zit. Namelijk mijn verhaal, mijn levensverhaal in de relatie tot de, de stemmen die ik hoorde... en allerlei andere dingen die ik had. En dus de stemmen dat, waren niet weg? Nee, maar dus dat, dat je voor jezelf een verhaal hebt gemaakt van je ervaringen... dat van jou is, en niet meer dat je een diagnose bent. Want als je die diagnose schizofrenie krijgt... dan wordt er eigenlijk verborgen tegen je gezegd... je hebt een hersenziekte, heel ernstig, je kan niks meer... je moet je hele leven medicatie nemen, je bent afgeschreven. En wat mensen dan doen is... Uh, onbewust Dat nemen ze dan over. En dan, dan krijg je een proces van zelfstigma. Dan en ze mensen, worden nou ja, meer slachtoffer. Ja, ik kan ook helemaal niks. Inderdaad, laat ik maar ergens gek gaan zitten wezen. Dus uh, herstel betekende voor haar... dat ze niet meer een diagnose was... maar een persoon met een verhaal. Ja. Dat is herstel. Dan kan je nog best last hebben van allerlei symptomen. Maar je weet hè, dat het onderdeel is van jouw verhaal. Je narratieven, zoals we met een uh, ingewikkeld woord zeggen. Ja. Dat is eigenlijk... Het belangrijkste dan toch? Dat is het belangrijkste, ja. ja. ja. Um, Ant, die had gebeld en uh, met de vraag: ze zegt, ik heb, die heeft in haar jeugd heel veel zware medicijnen voorgeschreven gekregen. Waarom krijgen kinderen zware medicijnen voorgeschreven? Ja, um, kijk, er zijn natuurlijk uh, soms: kijk, veel medicijnen worden gebruikt om uh, bijvoorbeeld als er echt onhoudbare situaties ontstaan... en iemand beschadigt zichzelf, dan probeer je uh, processen te dempen... en kunnen mensen hele zware medicatie krijgen. Ook op jonge leeftijd al? Ook op jonge leeftijd. Ja. Maar uh, medicatie is als je voldoende personeel hebt... en voldoende veiligheid kan bieden... en uh, met de mensen aan de praat probeert te komen... dan heb je minder medicatie nodig... Ja. En het kan natuurlijk voorkomen dat je ergens bent opgegroeid. Een extreem voorbeeld is Roemenië. Waar, waar dus wezen, uh, door de, de, de, de, de, de Roemeense weeskinderen... die echt dus heel erg uh, in, in zeer erbarmelijke omstandigheden... werden grootgebracht met heel weinig personeel. Waar dus veel medicatie werd gebruikt om die kinderen gewoon rustig te houden. gewoon te houden, plat te houden zeg ja. maar. En dat kan ook gebeuren. Uh, nu is het in Nederland niet zo dat we zoals in Roemenië zijn. Dus als, als uh, over het algemeen nu kinderen bij zware medicatie krijgen. Bij kinderen niet, maar bij volwassenen? Kremen. Ja, dus dat is ook een van de problemen toen ik het had over de marktwerking. Hè, waar ligt onze verantwoordelijkheid? Dus ja. uh, er zijn veel mensen met ernstige psychische problemen. En, uh, nee, ik moet even denken aan het gevangeniswezen. Waar je natuurlijk speciale afdelingen hebt. Ja. Mensen die ook echt wel psychiatrisch of, of ja. psychische aandoeningen ja. hebben. Ja. Ja. Ja, vaak worden en, en, die te vaak platgespoten om ze rustig te houden? Ja, nou, in Nederland valt dat gelukkig wel mee. Ja. Maar in Engeland, waar ik ook heb gewerkt, en in Amerika... waar zeg maar veel meer mensen in de gevangenis worden gestopt dan in Nederland... omdat de wetten veel strenger zijn daar. Met name Amerika. Amerika is het grootste psychiatrische ziekenhuis, uh, is de gevangenis. Ja. En, uh, dat, maar paradoxalerwijze zie je soms dat... Uh, juist weinig medicatie wordt gegeven in de gevangenis... omdat mensen in een cel zitten, nergens naartoe kunnen. En je hebt soms gevallen dat mensen juist waar ze in de buitenwereld... veel medicatie nodig hadden gehad... Vanwege ook de, alle prikkels. Alle prikkels druk, en, de dingen, ja. en de gevangenis veel minder. Dus het werkt niet noodzakelijkerwijze zo. Okay. Uh, we gaan even naar Twitter. Nog wat uh, vragen. Iemand die had al helemaal aan het begin getwitterd. Daar ga ik eventjes naartoe. Uh, is er inmiddels iets bekend over gewenning bij gebruik van SSRI's? Uh, u weet wat dat zijn? Ja, nou, Namelijk... dus ja, dus de, het, het, het probleem. Ja, antidepressiva? dat antidepressiva. Dus de mensen die depressief zijn, die krijgen SSRI's. En uh, een probleem bij de SSRI's is, is dan, als je probeert te stoppen. krijg je allerlei ontwenningsverschijnselen. En uh, het is eigenlijk uh, een belangrijke vraag, denk ik, want er is een, uh, een, een ervaringsdeskundige in Nederland, Peter Groot. Die is ook verbonden aan onze vakgroep in Maastricht. Die heeft zelf enorm veel ervaring met depressie gehad. En die heeft gelobbyd uh, met een, uh, in, in Nederland. En alle hoogleraren psychiatrie met zich meegekregen... dat er een afbouwstrip komt voor SSRI's. Okay. Want mensen weten niet hoe ze moeten stoppen. Het moet heel langzaam. Maar het kan alleen als er een speciale afbouwstrip komt. En hij heeft nu een uh, non-profit farmaceutische industrie gevonden. Dus die niet voor winst gaat, maar voor maatschappelijk belang. En die gaat die strips maken. Maar dat gaat alleen gebeuren als psychiaters... voor gaan schrijven, die afbouwstrip. En gebeurt dat te weinig nu? Nou, of is daar het gaat, nu beginnen, het gaat ja? nu beginnen. Dus ik zou alle psychiaters willen oproepen... en de huisartsen om die afbouwstrip voor te schrijven, zodat het mensen makkelijk kunnen stoppen. Ja, want anders is het resultaat, als er te snel gestopt wordt... dat mensen ook maar weer ja. toch ja. gaan beginnen. Ja. Want beginnen is heel makkelijk. Dat de heftig zijn. Ja, en ze kunnen hele goede werkingen hebben, antidepressiva. Dat is prima, maar je hoeft ze niet je hele leven te blijven slikken. Nee. Dus als je dan wil stoppen, dan moet het ook goed kunnen. In het verlengde daarvan, uh, de vraag waarom Seroxat... na vijf en een half jaar zijn werking verliest... Niet noodzakelijkerwijs. Kijk, dus wat er gebeurt... De, de, na vijf en een half jaar, ik weet niet wat er gebeurd is. Dus vaak wat je ziet is dat mensen seroxat nemen. En dan gaan de depressieve klachten verminderen. En dan uh, kan je het door blijven slikken... om te voorkomen dat je weer een nieuwe depressie krijgt. Dus een soort beschermingsonderhoudsbehandeling is dat. Okay. En uh, sommige mensen inderdaad... die, die, die uh, met de tijd gaat die beschermende effecten van de medicatie die gaan weg. En hoe is dan duidelijk waarom dat nee, is onduidelijk. bij sommige mensen nee, het is niet? Nee. En daarom is het ook altijd goed om niet alleen uit te gaan... van de bescherming van medicatie, maar ook van de bescherming. Je moet jezelf psychisch ook sterker maken. Die combinatie van ja. psychisch en medicatie... werkt veel beter dan medicatie alleen. Dan komen we weer op het verhaal inderdaad precies. Pillen ja. alleen werken niet. Het gaat vooral om... Uh... Dat je aanpakt waar het probleem vandaan komt ja, natuurlijk. En ja, daarmee, ja, de weer, ja. daarmee de, spullen de weer gaat. kunnen uitstekend zijn. Maar je moet altijd ook je psychische eigen kracht gaan aanspreken. Ja. Er was ook nog een vraag. Uh, in het begin van de, van de uitzending hadden we het over de druk op de zorg. Hè, en de kosten die de pan mm -hmm. uitreizen. En de marktwerking die daarmee uh, de D-Wet aan is. Um, in het verlengde daarvan vraagt Friso Raarmaak zich af. Zorgverzekeraars zouden moeten afrekenen in gezondheidswinst. En dus niet zozeer in, uh, per verrichting. Ja, nou, het is een heel aantrekkelijk concept hè, natuurlijk. En uh, het is ook een beetje de, de heilige graal waar men naar zoekt. Met name maar tegelijkertijd heel moeilijk, denk maar ik. Maar tegelijkertijd heel moeilijk, ja. Maar het is een heel goed argument, denk ik. En het is ook iets waar natuurlijk uh, uh, wetenschappers en, en hulpverleners samen naar moeten zoeken. W wat is dan die gezondheidswinst? Precies, hè? Want ja, wanneer bijvoorbeeld je, je kan hebben een, een patiënt met een ernstige psychotische uh, stoornis die dankzij de behandeling een stabiel blijft. Dat is niet echt goed te zien dan, wat, wat, wat de winst is... tot je ophoudt met behandeling ja. en opeens... In... Dus dat kan je ook wel in dollars uitdrukken, hoor. maar dat is minder makkelijk te zien... dan bijvoorbeeld iemand die symptomen heeft, je geeft behandeling... en die persoon klaart weer helemaal op. Dan is de gezondheidswinst duidelijk, want dan gaat de, mens, gaat de persoon weer vaak naar het ja. werk bijvoorbeeld. Maar het is, het is een goed argument en het is ook een heel subtiel proces. Want bijvoorbeeld bij oudere mensen met cognitieve problemen... is het vaak de familie die niet naar het werk kan gaan... en vrije dagen moet opofferen, et cetera. En, en depressief wordt in de mantelzorg. En dat is ook weer uh, indirecte uh, gezondheidskosten die je dan ja. uh, oploopt. Dus dat moet je allemaal goed meten en in kaart brengen. En dat is niet makkelijk. Maar, maar het, dus het zou eigenlijk voor de, de geestelijke gezondheidszorg minder goed werken? Nou, nee, het zal heel goed werken. Het is nou, alleen ingewikkelder om in kaart te ja, brengen, omdat het zo, zoveel ramificaties heeft met zoveel directe en indirecte kosten die gemoeid zijn met psychische problemen. Denkt u dat het tot veel minder uh, behandelingen zou leiden? Uh, ik denk het wel, ja. Als wij inderdaad op gezondheidswinst af zouden gaan... dan, uh, zou, dat wellicht, uh, ja, dan zou je ook veel beter kunnen kijken van... Nou ja, daar gaan we, daar gaan we uh, behandelen. Je ja. moet natuurlijk wel oppassen dat je niet verzandt... in alleen maar behandelen van gezonde mensen... Nou, die, ja, die terug moeten naar het werk. Van je, dat uh, je alleen maar iets gaat ja. doen als je denkt, daar valt ja. iets te halen. Ja. Maar en anders stuur je mensen goede, naar huis. Ja, maar goede gezondheidswinststudies... kan je ook vermindering van lijden zonder economische... Uh, zonder dat iemand weer terug gaat naar het werk. Maar vermindering van lijden kan je ook in dollars uitdrukken. In goede gezondheidswinststudies. Dus dat kan je ook als gezondheidswinst uitdrukken. Niet alleen maar dat iemand terug kan naar het werk. En weer dollars nee, kan gaan precies. verdienen. Ja. En belasting kan gaan betalen. Is, het, is dat iets waarover gesproken wordt? Wat reëel is dat we naar zo'n systeem gaan? Nou, er wordt een beetje over geschermd. Hè. Dus de zorgverzekeraars die, die proberen iedereen lijstjes onder de neus te duwen. Uh, zodat uh, bijvoorbeeld uh, je de klachten voor en na behandeling meet... wat een hele, uh, uh, wat een indicator is van het succes van de behandeling. Alleen wat ze vergeten is dat als jij patiënten behandelt in de achterbuurt... die hebben meer klachten en die, daar is het veel moeilijker om die mensen beter te maken... Dus de resultaten daarvan lijken veel lager ja, ja. dan uh, de praktijk bijvoorbeeld in het gooi... Waar, waar mensen wat klachten hebben en keurig beter worden. Dus de zorgverzekeraar zouden zeggen, nou, die in, in de achterbuurt die gooien we dicht die praktijk. Want die is niet effectief. Ja, precies. Terwijl in het gooien die mag, die mag wel doorgaan. Ja. Dus zo'n uh, zo methode proberen ze nu met boetes op te leggen terwijl het uh, methodologisch en wetenschappelijk volstrekt onverantwoord is. En dat, dat, dat, dat gaat uitkomen, daar ben ik van overtuigd. Maar ondertussen zijn er al miljoenen in het opzetten van dat systeem gegaan. Dat is weer zo'n ondoordacht, nationaal uitgerold systeem geweest. Hoe kan het dat dat nog altijd gebeurt dan? Zoveel mensen. Ja, zitten vraag. de verkeerde dat mensen is... op de verkeerde plekken? Ja, of ik, ik de... denk dus echt dat dit een geval is van heel ondoordacht... goed bedoeld, maar heel ondoordacht gebruik van macht van zorgverzekeraars... die gewoon niet hebben nagedacht hoe je dit moet doen. Dus alle hoogleraren psychiatrie hebben een open brief gestuurd... van doe het nou niet, naar de het gaat minister. alleen maar ja, naar, naar, naar de, de zorgverzekeraars... Het gaat alleen maar tot een enorm datakerkhof leiden. Bovendien, ik heb een enquête gedaan bij patiënten... die zeggen, die willen dat helemaal niet. Die willen niet dat hun symptomen voor en na behandeling... naar de zorgverzekeraar gaan. Nee. Want dat is geen managementinformatie... waar een zorgverzekeraar recht op heeft. Dat is onderzoeksinformatie, dat ja. is wetenschappelijk onderzoek. Maar de Medische Etische Commissie... die is helemaal niet aan te pas gekomen. Maakt u zich wel eens zorgen... Ja, enorm. Het ja. systeem wat we hebben en waar we naartoe gaan. Ja, dus, maar ik, ik, ik zie wel dat uh, er steeds meer stemmen opgaan. Redelijke stemmen die zeggen... laat nou even pas op de plaats maken en kijken naar die hele GGZ. En even gaan nadenken eerst. Uh, en, en dan met pilot-experimenten gaan kijken van... hoe kunnen we nou een beter systeem maken? Want uh, heel eenvoudig bijvoorbeeld is dat... Uh, we praten over een public health probleem. 20% van de populatie in een jaar heeft klachten. Dus wat je Is zoveel? Ja, zoveel. Alleen, dat zijn klachten waarvoor je mensen uh, niet aan moet bieden... een individuele behandeling bij een hulpverlener. Maar je moet ze kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld... een virtueel GGZ-centrum, online... waar ze uitstekende middelen krijgen om zichzelf te helpen. Ja, kan dat werken? Want ja. dat, dat is wat e-health-systeem uh, ja. e is. Dus bij lichte klachten dat, kan dat werken... Uh, alleen het probleem is dat er nu 20.000 e-health-initiatieven zijn in Nederland. En, en over het algemeen zijn ze slecht. Uh, en, en dan, dan zijn ze weer weg. En de consument kan door de boom het bos niet zien. Die, ja, die ziet maar niet kan waar ook de dat mensen Mensen juist behoefte hebben aan persoonlijke aandacht. Op. Ja. Omdat je je vaak extra kwetsbaar voelt op het moment dat je ja. kracht hebt. Ja. En dan ja, zit zo'n scherm tegenover je. Ja, maar ga kijken om je heen. Er is een heleboel persoonlijke aandacht. Gebruik je eigen netwerken. We moeten ook weer toe, denk ik, op om, om eigen kracht. Niet alleen ja, dat je eigen is kracht interessant. persoonlijk. Is er nog genoeg aandacht en tijd voor elkaar, wat dat betreft? Ja, nou, ik denk dus dat we echt mensen zouden moeten aanmoedigen. Heb nou aandacht voor elkaar als ze psychisch met iemand niet goed gaat, heb dan niet meteen de reflex... oh, die moet naar een hulpverlener, ja. maar heb dan reflex. Dat kunnen we ook zelf doen. We kunnen zelf een heleboel doen. Want dat is volgens mij ook een beetje ingeslepen. Als iemand ja. een probleem heeft van ja, ik kan je wel aanhoren, maar ja, ik weet het niet hoor. Dan moet je echt naar ja. een psycholoog of ja. een psychiater ja. of uh, naar En arts. dan binnen de hulpverlening is ook weer enorme specialisatie ontstaan, zodat iemand zegt ja nee, ik doe alleen maar depressie, want psychose daar weet ik niks van. Dus daar moeten we echt een beetje vanaf. We kunnen veel meer dan bedenken. En mensen kunnen zelf ook veel meer. Mits er maar één goed virtueel GGZ-centrum is... waar mensen ja. ook bijvoorbeeld... telefonisch minimaal begeleid kunnen worden. Maar als we nou 50 miljoen besteden... van die 6 miljard die de GGZ nu kost... als we daarvan 50 miljoen besteden... om een decent... nationaal GGZ-virtueel centrum op te richten dan zouden de resultaten enorm zijn. Ja. Dan heb je ook niet meer die run de hele tijd op de GGZ en al die kosten. Het nee, moeilijk is natuurlijk ook dan, een beetje, ook, dan zou je ook weten... van ik ga nu op internet dingen zoeken of naar zo'n virtueel hulp zoeken... en ik mm -hmm. weet ook dat het betrouwbaar is. Want dat is natuurlijk nu ook ja. een beetje een probleem... dat je ook niet het weet wat je problemen. kunt vertrouwen. Ja, en je hebt maar één... Virtueel centrum nodig. Want iemand in Zeeland maakt niet uit waar de server staat van dat nee, systeem, klopt. of dat ja. in Friesland staat of elders. En nu heb je heel veel initiatieven die. die men, men, men ziet het niet. Dus de serverzekeraars die zouden dat kunnen doen. Alleen zij zeggen, ja, daar gaan wij niet over. Dat is public health. Uh, dat moet de GGD doen. Daar gaan wij niet over. Maar daardoor krijg je dus ja, dat het, dat het, dat het niet logisch is. Dus daar zouden we met elkaar over na moeten denken. Maar ik zie wel bijvoorbeeld bij de gezondheidsraad. En andere chemia zie ik wel beweging in de zin van. laten we nog niet uh, weer een nationaal experiment uitvoeren nee. en weer allemaal dingen afbreken. Laten we even nadenken. Pas op de plaats. langzamer zeker. Langzaam nee. maar zeker. Langzaam maar zeker. Ja. Ja. Timo die had ook uh, gebeld en die. Uh... Die vroeg zich af de eerste zeven jaar van je leven je vooral, uh, gaat het vooral om je, je lichaam te leren kennen. Hè? De volgende zeven jaar gaat het uh, om je emoties en je denken. Wordt er niet veel te vroeg een appel gedaan op ons denken tegenwoordig? Ja, dus ja, die fase. Ja, ja, of of kinderen, dat helemaal natuurlijk. zo loopt, maar het is natuurlijk wel een beetje zo. Hè? Dus er zijn allerlei ont, ontwikkelingsstudies die, die een beetje laten zien dat het wat gefaseerd is. Niet zo netjes als, als Timo suggereert, maar die nadruk op wat wij noemen de cognitieve vaardigheden... dus waar de, he, de nadruk op uh, rekenen, lezen, schrijven, mm -hmm. redeneren... is natuurlijk wel uh, steeds hoger. Ja. ja en, en er ontstaat zelfs al iets van concurrentie op hele vroege leeftijd... wie dat het beste kan. Uh, op middelbare scholen en zelfs al op lagere scholen. Ja, ik sta er zelfs op, op sportverenigingen... dat kinderen vanaf zes al selectietrainingen krijgen... En, uh... Ja. kijken hoe goed ze zijn in dingen. Ja. Ja. Dat en... is op school natuurlijk ook. Of ja. je exceleert nee, of niet. En... Ja. Ja. Dus de vraag is inderdaad wat, wat uh, de luisteraar suggereert. Of dat inderdaad niet een beetje uh, uit de hand loopt. Of ja. in ieder geval in verband gebracht kan worden met uh, die psychische klachten ja. die optreden. Ja. En een voorbeeld is inderdaad weer anorexia. Dus anorexia is een heel goed voorbeeld. Dat ontstond echt op de scholen in Engeland waar enorme druk was op leerlingen om te presteren. En daar kunnen uh, mensen last van krijgen zodanig dat ze dit soort gedrag gaan ontwikkelen. Zoals bij anorexia. Niet meer willen eten, niet meer willen groeien eigenlijk. Ja, ja. Wat vindt u dan van die klinieken? Want daar dan wordt heel erg op het eten gelet, toch? Daar gaat toch vooral ook om dat je toch met jezelf dan in het reinen komt... of je verleden kunt uh, verwerken. maar ja, nou dus ja, dan kom je van anorexia af. Ja, dus hmm. anorexia. Kijk, bij anorexia en ook verslaving bijvoorbeeld geldt... dat. Het eerste gedeelte van de behandeling is gewoon bij verslaving afkicken. Ja, Punt. dat wel. Ja. Schoon worden, clean worden. Bij anorexia is het gewoon uh, voeding. En weer op gewicht komen. Dus dat is heel simpel. Maar dat is het makkelijke gedeelte. Want afkicken in een kliniek... of weer bijkomen in een kliniek is één ding. Maar het daarna vasthouden... Ja. dat is eigenlijk het grote probleem. En het en herstellen voor, waar we nou, het net het over hadden? Van, dus bij anorexia... Uh, in het Academisch Ziekenhuis Maastricht... we hebben zes bedden voor anorexia... Daar, daar is vaak intensieve psychotherapie van jaren voor nodig ja. om uh, die uh, meisjes te beschermen. En is dat geld dat is goed gespendeerd? Ik denk het wel, want anorexia bijvoorbeeld is een zaak van leven en dood. Ja, ja. ja dat was een keer een documentaire inderdaad van hoe dat in Amerika gaat. Dan kan je in zo'n kliniek opgenomen worden en op een gegeven moment, dus het geld op. Ja, en dan ging het goed, maar dan moest zo'n meisje moest er uit ja. en die was gewoon binnen een half jaar. Uh... Ja. Was ja. het echt weer ja. uh, vreselijk. Nou ja, dat is vreselijk. Maar, en, en dus, maar er zijn zelfs grenzen aan, aan wat iemand in behandeling kan doen. Er gaan mensen met anorexia die sterven. Ja. Omdat gewoon, je kan niet de hele tijd mensen natuurlijk tien jaar lang uh, intensief nee. uh, beschermen om iemand heen bouwen. Dat kan niet. Wordt het probleem, nog, wordt dat onderschat? U benadrukt het een aantal keren anorexia? Uh, ik, denk, ja, ik denk wel dat het onderschat wordt, ja. Ja, dus, en vaak ook dat het heel lang duurt voordat mensen de juiste behandeling krijgen. En dat is soms wel ja. tragisch. Als je dan hoort van, uh, uh, het, het komt door hoe er in de media... of uh, hoe vrouwen worden neergezet, hè, dat het allemaal slank moet zijn en zo. Heeft dat er dan wel mee te maken? Ook? Ja, er is onderzoek geweest. Hè? Dus, dat is een andere uh, vorm van druk. Uh, ja, dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, uh, er is een onderzoeker geweest... die heeft dus gekeken naar, naar de, de centerfold modellen van de Playboy. En daar en worden de maten altijd aangegeven. En die heeft dus aangetoond dat letterlijk... de vrouwen in de Centerfold van de Playboy krompen... Uh, over de jaren, tot ze eigenlijk... half verdwenen waren. Ja. Uh, uh, terwijl de mannen... in dezelfde tijd, in, in andere bladen... steeds meer aan het groeien waren... tot enorme proporties. Ja, ja. Dus uh, dat geeft heel duidelijk aan... dat modebeelden... en dan heb je Karel Lagerveld... Hè, dus die heeft ook een belangrijke rol gespeeld... door al die anorexia-modellen... Uh, het platform op te sturen... Ja. Bij, bij modeshows en dergelijke. Waardoor het ook opeens een soort, soort uh, trend werd. Ja, een schoonheidsideaal wordt. Een schoonheidsideaal en daarmee ook wordt, een ja. bepaalde druk geeft. Ja, ja. Ja. Um, ik vind wel een hele interessante vraag van iemand die heeft gebeld. Zijn gedachten eigenlijk stemmen in je hoofd? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus de, de, uh, waarschijnlijk gaat dat bij een aantal mensen die stemmen om, om dat fenomeen. Dus uh, je moet je zo voorstellen dat als je een gedachte hebt, dan is het... Uh, uh, vrijwel altijd zo dat je weet dat dat jouw gedachte is. En dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is niet zo eenvoudig. Want het, bij sommige mensen, die hebben gedachten... en stel je nou voor dat je niet meer herkent dat het jouw gedachte is... dan ga je al snel denken, hé, hey, dat is mijn gedachte niet... of je gaat denken, dat is een stem die iemand in mijn hoofd heeft gestopt. Mm -hmm. Dus uh, gedachten en gedachten horen als een stem dat ligt dicht bij elkaar. Er is een beroemde uh, psycholoog, Aaron Beck... die heeft gezegd dat uh, hot thoughts, dus uh, hele levendige gedachten... dat dat eigenlijk het begin is van het horen van stemmen. Ja, dat begrijp ik. Omdat die heel helder klinken ja, in je hoofd. Ja, heel helder ja. klinken. En we hebben allemaal onze eigen interne spraak. En die beleven wij op het niveau van gedachten... Maar stel nou dat je eigen interne sprake... het stemmetje waarmee je met jezelf communiceert... dat je niet meer weet dat het jouw stem is... dan ga je dus denken dat het iemands andere stem ja. is. En dat is uh, waarschijnlijk ook bij uh, een gedeelte van de mensen die stemmen horen het geval. En is het dan, want je hebt natuurlijk je, je eigen geweten. Maar we hadden het in de voorbereiding over: soms dan wordt je iets voorgelegd... en dan een je, ene stem in je hoofd zegt van ja, moet je doen... en de andere zegt van nee, dat kan je niet maken. Ja. Dat zijn allebei herkenbare dingen, omdat het past ja. bij jou. Maar op het moment ja. dat het een gedachte zou zijn die je totaal niet, waar je jezelf totaal niet in herkent... wordt het dan een vreemde gedachte en wordt het dan als een vreemde stem ervaren? Ja, dus wij zitten best wel ingewikkeld in elkaar, wij ja, mensen. Dus, dus wij, <laughs> kunnen, kan je wel zeggen, wij ja. kunnen interne dialogen met elkaar ja. hebben. En daar wederom kan hetzelfde fenomeen optreden... als je niet meer in contact bent met je eigen dialoog... in de zin van dat je weet dat het jouw dialoog mm -hmm. is die jij aan het voeren bent dan heb je een probleem in de zin van dat je denkt... dat, dat er stemmen in je, in je hoofd zitten die met elkaar praten. En dat is moeilijk te begrijpen, maar je kan het ook. Het is misschien makkelijker te begrijpen... als je weet dat sommige mensen die hebben een aandoening, bijvoorbeeld... dat ze het gevoel hebben dat hun been niet van hen is. Ja. En dat zijn mensen die, die gaan shoppen bij chirurgen soms... om te zeggen, haal alsjeblieft dat been weg, want het is niet van mij. Het voelt vreemd aan. Mm -hmm. En uh, er zijn aanwijzingen dat het te maken heeft met een neurologisch syndroom... Uh, dat er iets mis is hè? In, in, in, in de eigen lichaamsherkenning. Wanneer is er dan een moment dat je... Want het, het, het horen van stemmen en denken van... dat is niet mijn stem, dat is één ding. Maar bij schizofrenie is het toch ook zo... dat mensen zich gaan totaal als, als iemand anders... zich gaan gedragen ook? Ja, maar je moet spreken je voorstellen, als vijf dus, verschillende ja, personen in ja, één lijf. Ja, maar stel... Uh, je ziet, het is vaak best goed te begrijpen. Want bijvoorbeeld als jij het idee hebt... en je loopt op straat en je hebt het idee... dat andere mensen je uitzitten te lachen... dan, wat je dan gaat doen... is natuurlijk heel normaal gedrag vertonen. Namelijk je gaat die mensen erop aanspreken. Alleen wij herkennen dat gedrag niet als normaal. Omdat wij eh, natuurlijk niet, niet zien... Wat er, in die, hoe, hoe, wat er in het hoofd van die persoon omgaat. Ja. Maar eigenlijk het gedrag wat veel patiënten vertonen... is volstrekt logisch... Als je het koppelt aan de gedachten uh, die ze hebben en de stemmen die ze horen. Als jij stemmen hoort die zeggen:. Uh, je moet nu bijvoorbeeld. Uh, uit, uit, uit, uit, uit deze winkel gaan en niet betalen. en, en weglopen met iets en je doet dat. Uh, en je wordt vervolgens gearresteerd. dan. je, je gedachte is uh, op zich volstrekt logisch. omdat je gewoon een opdracht ja, hebt uitgevoerd. Ja. Maar dat kan dus ook zijn dat een volwassen iemand op dat moment. een kind van acht hoort in zijn hoofd en zich zo gaat gedragen. En, en uh, ja. een half uur later heel agressief in één keer ja. kan zijn. Ja, precies, dat kan. Maar dus, dus wat, het probleem is dat schizofrenie vaak uh, wordt geassocieerd met agressie en dergelijke. Maar dat is niet het probleem. Want uh, uh, dat idee hebben we, maar dat is meer te maken met de media. Want de media schrijven vooral over psychose en schizofrenie. Ja. Als er een moord is gepleegd. Nou, ik zit ook te denken, als je het ziet op tv... dan is het bijna altijd in series. Inderdaad, of in ja. van die CSI-achtige series... Ja. waarin de schizofrene iemand uh, niet weet ja. dat hij het heeft gedaan. En dat was een ja. andere personage. Ja. Dus Hoe dat reoom heet, is dat beeld dan? Nou, Dat heet, dat heet stereotypen. Hè? Dus uh, we, we hebben behoefte aan stereotypen. Dat is ook heel normaal. Maar bij uh, het label van schizofrenie... helpt aan het creëren van een stereotype van een gevaarlijke gek... En uh, in, als je statistisch bekijkt... dan is het zo dat mensen met psychotische stoornis... die hebben een iets hogere kans om betrokken te raken... bij een, uh, bij een uh, criminele uh, uh, akte mm -hmm. of een geste. Maar dat heeft vooral te maken met het feit... dat veel mensen met psychotische stoornis... Uh, uh, drugsgebruik gaan krijgen om zichzelf te mediceren. Dus die ontwikkelen verslaving... En de verslaving maakt dat je vaak met criminaliteit in aanraking ja, ja. komt. Want dan kom je aan de zelfkant van de maatschappij terecht. Dus dat heeft niets meer met de schietsveniet te maken... maar met de complicatie van die psychotische stoornis dat je drugs gaat gebruiken om je symptomen uh, weg te houden. Ik, ik zit nu ineens te denken, in hoeverre speelt DSM... dus de, de Bijbel voor de psychiatrie ook een, een, een, um, een rol bij um, uitspraken van een rechter... Want vaak is het natuurlijk, ja. als het gaat om iemand zijn geestesgesteldheid... wordt er toch ja. ook een diagnose nee, gegeven, zeker. Een stempel dus stempel dus, opgepakt. Ja. Nou, en op wij basis maken daarvan uh, is iemand ja. wel of niet toerekeningsvatbaar... Ja. en moet een straf ja. Of ja. wel of niet nou, ja, worden Kim opgelegd. Kim de Gelder hebben we net gezien. Hè. Dus het die hele Belgische dendermonde doen... in die kleuterschool was Klopt. Ja, klopt. Uh, ja. Ja. Nou ja, dus wij maken vaak rapportages voor het gerecht. En dan zie je inderdaad dat er hele discussies ontstaan rond een DSM-stoornis en de criteria van de DSM-stoornis. Ja. Want in, in juridische taal moet je dan echt gaan aantonen... en bewijzen juridisch als specialist en expert... dat die symptomen er waren. En nou ja, dan kan je natuurlijk uh, uh, uh, vrij uh, uh, lastige discussies krijgen. Dus het probleem daar is ook... dat het heel erg weer naar de diagnoses wordt geleid... en weg van wat er nou eigenlijk met iemand aan de hand is... Ja. en welke hulp die nodig heeft. Nog, nog een korte vraag. Wij gaan zo meteen met u, want u gaat zo meteen naar huis toe. En gelijk heeft u. Een vrouw vraagt zich af hoe de diagnose manisch depressiviteit in elkaar zit. Ja. Zou ik kort nou, antwoord op te ja, geven? Dus bij manisch depressiviteit gaat het om twee grote uh, symptoomgroepen. Uh, het eerste is dat de stemming ontregeld is naar beneden. Dat is de depressiviteit. En de andere is dat de stemming ontregeld is naar boven. Dus dat mensen te opgewekt zijn en zelfs euforisch en helemaal grandioos worden. En die twee dimensies van emoties, die lopen door elkaar heen... Uh, heel verschillend bij hele andere mensen met die uh, aandoening. En uh, dat noemen wij dan voor het gemak bipolaire stoornis in, in de DSM. Ja. Maar je kan dus wederom veel beter gewoon kijken naar... welke symptomen zijn er nou eigenlijk... En, hoe en wanneer zich... wordt dat voor mensen echt een klacht... en kunnen ze niet ja. meer normaal functioneren? Ja. Want er zijn mensen. een heleboel mensen die hebben lichte manische klachten... of lichte depressieve klachten en die functioneren heel goed. En als je die onder een vergrootglas gaat leggen... dan kan je best wel een DSM-diagnose erop plakken... maar veel van die mensen die hebben geen hulp nodig. Je ja. hebt natuurlijk wel hulp nodig als het uit de hand gaat lopen. En iemand uh, die de oorlog heeft meegemaakt vraagt... Of die uit een oorlog komt, vraagt wordt iemand met PTS die slachtoffer is anders behandeld dan een dader met PTS? Um, dat vind ik wel interessant. Waarschijnlijk wel, ja. Dus de PTS is posttraumatische stressdisorder, ja. uh, stressstoornis. En um, het is inderdaad zo dat, net zoals bij pesten bij kinderen... degene die gepest wordt heeft last, maar de pester die heeft ook vaak allerlei dingen. En wordt ook vaak slachtoffer genoemd. En wordt ook vaak slachtoffer en dat loopt door elkaar heen. Het is wel zo, en dat is belangrijk wat die persoon zegt... we krijgen er steeds meer inzicht in. Dus dat er een soort dat slachtoffer en dader, dat is een relatief verschil. En ze nee. hebben vaak voor een gedeelte dezelfde behandeling nodig. Vooral als het gaat om PTSS. Uh, je moet natuurlijk wel. Ja, het systeem is soms wat minder uitnodigend naar de dader toe. Uh, maar eigenlijk is het wel verstandig om die daden ook te behandelen, want daarmee bewijs je de maatschappij een dienst. Omdat die dader dan misschien niet meer in de toekomst hetzelfde uh, gaat, uh, gedrag gaat vertonen. Maar eigenlijk met al deze voorbeelden, ook van mensen waar mensen nu zelf mee komen, blijkt toch dat je dat etiketje gewoon lang niet altijd kan geven. Ja, ik, nee, inderdaad, ik vind ja. het heel opvallend. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat is volgens mij wel een beetje de conclusie die we, ja. die we kunnen trekken. En, ja. uh, ik vind het heel fijn dat u uh, wilde blijven zitten. We zijn tien minuten later dan, uh, dan de bedoeling was. Je het ja, al twee blijven. Ja. Uh, is het mooi, Jim van Os, om dan nog even met. Uh, kunnen we nog met muziek eindigen dan? Van dat, uh, dat aparte DJF, hoe heet het ook weer? Defense, die heet het. Ja, ja, Ik had het niet meer ja. bij de hand. Met een ander nummer. Dat gaat ook wel over een andere ja, story. Een heel is. bijzonder nummer. Nou, dit heet Shake uh, Clérambeau. En ik vind het echt heel bijzonder dat ze gedaan hebben, want in de psychiatrie is er een, symbool, een syndroom, het heet het syndroom de dus beschreven in de 19e eeuw. En het gaat over dat een persoon ervan overtuigd is dat een ander verliefd op hem of haar is. Dus typisch, het typische voorbeeld is, is een jong meisje die ervan overtuigd is dat de priester in de kerk verliefd op haar is waar ze elke zondag braaf naartoe gaat. Ja. In ieder geval een hoger geplaatst persoon... dat je overtuigd bent dat die verliefd op jou is. En ze hebben daar een heel mooi uh, lied van gemaakt. Wederom met allerlei stemmen. Als je goed luistert op de achtergrond. Een beetje hallucina hallucinatorachtig. Van die Pit Baumgartner. Die ongetwijfeld mm -hmm. dit soort ervaringen heeft gehad, denk ik. En ze leggen uit wat dat syndroom is in dat lied. Dat is heel bijzonder. Wij gaan luisteren en ik bedank u bij deze heel erg voor uw komst hier naartoe. Mensen, een goede reis naar huis. van ons, dank u wel. Okay. Met you in a magazine I saw you smiling over uh, hoe deze muziek nou heet. Ik zal het nog even spellen. Dat is misschien wel zo goed. De faz heet het, maar je schrijft het als D-E-P-H-A-Z-Z. Dus die, op die manier. P-H-A-Z-Z. En het eerste nummer wat we in het eerste uur draaiden was Depression Royale. En dit heette Chez Cherambol op zijn uh, Frans. Dus voor de liefhebber uh, schrijf mee, dan uh, weten we dat in ieder geval. Er wordt nog druk gemeld. We hadden het net al eventjes over anorexia. Uh, Jan de Graaf die vraagt zich af waarom komt het voornamelijk bij vrouwen voor? Heeft dat te maken met het uitstellen van het vrouw worden? Ik heb nog heel snel even aan Jim van Os gevraagd. En hij vertelde net wat bij vrouwen het geval is dat ze eerder als er klachten zijn, dat op zichzelf richten. Dus daarmee zichzelf iets aandoen. En bij mannen gaat het veel meer omdat ze het naar buiten richten. Dus dat het geweld wordt gebruikt. Of dat ze er, even heel erg zwart-wit gezegd, eerder op loslaan. En bij een vrouw richt het zich dus naar binnen. Dus dat zou kunnen veroorzaken dat 9 op de 10 gevallen van anorexia... bij vrouwen voorkomt en 1 op de 10 bij mannen. Uh, verder had ik nog een mail... Ook van Jan die zei, is het voor de directe omgeving van de patiënt... beter om te weten wat iemand heeft? Want mijn broer is 45 jaar geleden gediagnosticeerd als schizofreen En het was vreemd genoeg wel een soort geruststelling... dat het beestje een naam had. Ja, dan hebben we het, deze uitzendingen. Het is mooi om te zien dat daar meer, meer mails over komen. Uh, dat blijkt dat mensen wel die behoefte hebben om, om ja, het een titel te kunnen geven... of het een plek op die manier te kunnen geven. Misschien naar de buitenwereld of juist voor de omgeving dat het prettig is... om te weten van, oh, diegene heeft dat of dat. Dat je er iets meer mee kan. Even kijken, waar hebben we nog meer mailtjes? Uh, het herstel hebben we gehad... Uh, Henk mailde nog, ik ken iemand die de diagnose klassiek autisme heeft gekregen. Zij denkt dus dat het heel erg is, zelf, ik heb er niet voor doorgeleerd... zie ik geen symptomen van autisme bij haar. Ze leeft zich bijvoorbeeld erg goed in in andere mensen... kan zich daar goed in verplaatsen. Best mogelijk dat ze toch binnen het spectrum valt, maar heel erg lijkt het me niet. Zou Jim zo iemand geruststellen, is de vraag. Nou, Volgens mij, uh, met wat we de afgelopen uh, anderhalf uur hebben besproken, kunnen we zeggen dat dat uh, wel het geval is. En dat het dus niet zozeer gaat om het stempeltje wat je krijgt... maar meer dat je om kunt gaan en een verklaring kunt vinden... waarom je bepaalde dingen zo ervaart. Uh, ik ga nog even de andere mails lezen en kijken of we er wel wat mee kunnen. En dan draaien we in de tussentijd nog even wat muziek.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 or anywhere, Liverpool or Rome. Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere.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 Beautiful South, fijne muziek. In 1996 uh, was dat een uh, mooie hit, nummer Rotterdam. Er zijn nog wat uh, mails binnengekomen. Niet zozeer met vragen als wel met reacties op de uitzending... met Jim van Os, de psychiater die ik afgelopen anderhalf uur te gast had. Het heeft alles te maken met DSM-5. Dat is de bijbel, noemen we het altijd maar. De bijbel van de psychiatrie, waarin uh, allerlei diagnoses staan. Meer dan 400 stoornissen staan daarin beschreven. En de vraag is of dat nou zo goed is. Of dat het juist leidt tot dat er veel te veel overbehandeld wordt. Dat mensen veel te snel een etiketje opgeplakt krijgen... om er maar een verklaring voor te vinden. Maar ook dat mensen op die manier te snel medicijnen voorgeschreven krijgen. Omdat verzekeraars veel macht hebben, farmaceuten veel macht hebben... en de marktwerking nou niet de beste uh, effecten laat zien ervan. Daar hebben we het over gehad met Jim van Oss en dat heeft natuurlijk wel tot wat uh, mails geleid. Uh, Pedro die mailde, zegt... eerste uit onderzoek bleek dat merendeel van de psychiaters... verbonden aan de DSM gefinancierd worden door de farmaceutische energie... of de farmaceutische sector. En tweede... ADHD is volgens mij een soort pedagogische onkunde. Volgens Martine Delvos hoort drukte en recalcitant gedrag... gewoon bij de ontwikkeling van het kind. En is het een kwestie van uitzitten... in plaats van farmaceutisch te onderdrukken. Verder werken energiedrankjes, et cetera, ook mee aan drukgedrag. Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Die goede Red Bulls en dan nog eventjes wat andere oppeppende middelen erbij. Dat kan nogal heel druk maken om nog maar niet te hebben... over alle kleurstoffen en suikers die natuurlijk ook in eten zitten... waar. Ik Kinderen erg druk van uh, kunnen worden. Uh, Mina heeft ook gemeld, uh, schrijft: ik heb geleerd dat op een natuurlijke manier bewegen, biomechanisch verantwoord bewegen, een biologisch vereist is voor een optimaal functionerend lichaam. Behalve omgevingsinvloeden denk je ook dat beweging of eigenlijk het gebrek aan beweging ook van invloed is op onze geestelijke gezondheidszorg. Nou, ik kan vertellen, ik volg het nog snel aan Jim van Os voordat hij de studio uitliep en hij zei: ja dat is zeker van invloed. Verdere toelichting kan ik niet geven. Maar ik heb wel ooit gelezen dat als je zelf, als je hoofd helemaal vol zit... met allerlei dingen, met zorgen en stress... dat het heel goed kan zijn om te gaan wandelen. En gewoon het feit dat je je linkervoet, je rechtervoet... en dus je eigenlijk het evenwicht van je lichaam... continu van links naar rechts verdeelt... dat kan dan voor balans zorgen in je geest. En dat je dus je hoofd op die manier een beetje leeg kan maken. Dus het heeft wel degelijk effect. Dan hebben we nog een andere mail van iemand die schrijft... ik wil u erop wijzen dat de heer Steven Hees... vanuit het Functioneel Constitu... Zo contextualisme, jawel, de Relational Frame Theory heeft ontwikkeld. Uiteindelijk zijn hij en zijn collega's erin geslaagd een op mindfulness gestoelde gedragstherapie te ontwikkelen. Waarbij het leren omgaan met klachten door het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit kan worden bereikt. Het handelen in de richting van waarden, bijvoorbeeld een open relatie met een partner, wordt daarbij leidend in het maken van keuzes in het dagelijks leven. Een waardevol leven kan ook pijn met zich meebrengen, maar wordt door te leven naar de waarden die je zelf kiest als zinvol beleefd. Dus dan is pijn in die zin zinvol. Er is een website wat, uh, um, wat naar um, die werk verwijst. En dat komt weer op contextualscience.org. En in Nederland schijnt Jacqueline Tjak, de deskundige te zijn rondom ACT. Dat is de afkorting en dat is uh, iets makkelijker voor te lezen. Laura van Gorkum heeft ook gemaild en schrijft uh, dat het een fijn gesprek was. Regelmatig krijg ik als ontwikkelingscoach mensen die al een heel therapeutisch traject achter de rug hebben. Ik geloof wel dat mensen echt iets mankeren. Maar soms werkt die hulp meer afrechts doordat ze labels opgeplakt krijgen die hen vastzetten in plaats van helpen en eerder een argument zijn om bij de pakken neer te zitten. En van al die labels zou je dus ook de moed kunnen verliezen. Ik leg uit dat gedrag bij gezonde mensen... voortvloeit uit hun gedachtenpatroon en hun gevoelens. Laat ze een haalbaar doel formuleren... dat ze binnen een bepaalde periode willen bereiken... wat ze dan ook bereiken, maakt niet uit. Het valt me op hoe weinig echte intrinsieke kennis... mensen van zichzelf hebben en hoezeer ze ervan opknappen... doordat ze zichzelf beter leren kennen... en ook op die manier beter kunnen sturen... Ik werk vooral op het niveau van persoonlijke ontwikkeling... in combinatie met competentieverwerving. En Lauw van Gorkum is dus ontwikkelingscoach. is uh, mooi dat vanuit die kant ook nog een mailtje wordt gestuurd. U kunt nog mailen hoor, we hebben nog een paar minuutjes. Uh, en dan kan ik die straks nog even voorlezen. Laten we nog even naar wat uh, muziek gaan luisteren van Suat Massi. It's like talking to the stars Sheet. Talking to the stars Nachtelijke muziek, laten we nou toch horen. Suat Masi, met het nummer Mudja. Erg mooi. Bedankt voor alle reacties en vragen. Vooral via Twitter, via de mail. En we hebben de telefoontjes deze keer gewoon zelf even geformuleerd tot vragen. Zodat we zoveel mogelijk van Jip van Os, die psychiater die we te gast hadden, konden behandelen. Dus ik hoop dat dat oké okay is geweest. Maar de komende uren, straks natuurlijk, eerste uur nog niet. Hè? Maar uiteindelijk mogen mensen toch ook nog wel laten reageren wat ze van... Uh, de uitzending straks vinden na één uur. Nora Romanesco, na twee uur met Woord. Wij zijn niet echt bepaald interactief bezig nee. bij VPRO Woord. Wij laten gewoon prachtige radio de hele, de, ja, ja, de, de hele nacht door. Ja, meestal na een paar door. uur lig ik te slapen, namelijk. <laughs> dus dat, dat weet dat is je van harte gegund. <laughs> <laughs> wat, gaan wat gaan jullie doen? Nou, we gaan tussen zes en zeven een uh, uitzending verzorgen over de pre-provo-tijd. Dat is volgens mij iets wat wij geen van beiden hebben nee. meegemaakt. Daarvoor een prachtig gesprek met uh, Teddy Scholten. Ze leeft niet meer, maar het is een gesprek uit 1999. Frank van der Linden uh, uit het nieuws. Zo heette dat programma. Een hoorspel, Socrates. Dat doen we in het derde uur. Uh, dat is een samenwerking met is echt Adeline van Lier. een hele Fijn, he? door te bladeren. Ja, en in het tweede uur echt een heel bevlogen radioman Bob Oesje. Die is er ook niet meer. Maar hij vertelt over hoe hij in de loop der jaren zijn eigen manier van radiomaken heeft ontwikkeld. En eigenlijk is hij heel erg ver zijn tijd vooruit geweest... en baanbrekend bezig geweest, samen met Gabri de Wacht. En we beginnen zo meteen met Negenheid de Klok. Dat is een amusementsprogramma van de Karo uit de eind 40er en dan begin vijftiger jaren... Het was toen heel bekend, volgens ja, mij, toch? Ja, dat ja, was ja. echt een ja. legendarisch ja. amusementsprogramma, gemaakt door Dico van der Meer, Alexander Pola en Jan de Cler. Dat waren de samenstellers en de schrijvers, met heel veel gasten en uitvoerende. Echt fantastisch. Ik weet zeker dat ik heel veel luisteraars daar een plezier mee ga hebben. Ja, ik moet het zeggen, als ik het zo hoor. Ik ga onderweg uh, naar huis, ga ik naar jou luisteren. Door Romanesco zo, en daarna lekker slaapje. Met woord dus zometeen op Radio 1. Fijne nacht nog. En graag tot de volgende week. Dag.